Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt waarschijnlijk snel duidelijkheid over eendaagse festivals. Het kabinet beslist naar verwachting maandag of die evenementen kunnen doorgaan. Daar zou eigenlijk pas 13 augustus meer duidelijkheid over komen, maar waarschijnlijk wordt het nu eerder. Het kabinet heeft het OMT om een advies gevraagd. Festivalorganisatoren lieten eerder al weten een kort geding tegen de overheid aan te spannen, omdat ze eerder duidelijkheid willen en niet half augustus pas. Een jongen van 19 uit Rotterdam is gisteren beroofd en twee uur lang gegijzeld. Twee mannen bedreigden hem met een vuurwapen. Ondertussen moest hij zijn bankpas en pincode afgeven. Terwijl één dader geld ging pinnen, bleef de andere bij de jongen wachten op een bankje. Al die tijd werd het slachtoffer bedreigd met een wapen. Ook moest hij telefoonkaarten bestellen en het betalen van zijn rekening. En de Keiweek in Groningen is ook dit jaar zonder feesten. De introductiedagen voor nieuwe studenten gaan wel gewoon door. Maar na overleg tussen de organisatie en de gemeente is besloten de feesten nog een jaar te schrappen. Ook omdat het nu nog niet duidelijk is of evenementen tegen die tijd weer mogen. En de natuurorganisatie uit Gelderland is helemaal klaar met de vele mountainbikers die daardoor de bossen crossen. Volgens de organisatie maken ze de natuur kapot, bijvoorbeeld omdat ze steeds van het pad afwijken. En bij ieder aangereden dier uh, stellen ze in twijfel of zij dat wel geweest zijn. Maar ja, dan zeggen we je ziet maar één spoor en dit is alleen maar spoor. Het is een crossbaan in plaats van natuur. De natuurvereniging vindt dat de provincie de natuurregels die bedoeld zijn om de bol te beschermen... ...aan zijn laars lapt en sleept ze daarom voor de rechter. Ik denk dat de rechter daarin wel een korte metten kan maken. Als hij letterlijk aan de wet toetst, dan hebben ze een 0% kans dat de paden mogen blijven. Alle punten lek. Daarom snap ik niet waarom dat niet meteen vooraan wordt gehandhaafd door de provincie van Hoers. Dit is niet goed afgewogen. De provincie zegt dat er inmiddels wat mountainbikepaden tijdelijk zijn gesloten... ...om onderzoek te doen naar een paar beschermde diersoorten. Het weer hier en daar een bui, mogelijk met onweer. Vanavond is het droog, vannacht alleen aan de kust regen. Morgen flink zonnig en meestal droog, Tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewouw Rijndijk. Je komt daar in 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En bij knooppunt Vels op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... kom je in 2 kilometer file met een kwartier vertraging door uh, wegwerkzaamheden... Tot zover verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, Zon. Zee. Zandvoort is de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Buonasera. Benvenuto alla radio ZFM Zandvoort. Stasera Italo Disco. Buona musica su una buona stazione radio. Italo Disco Italo Disco Italo. It's the That at my desire To reason To catch my heart on fire van Fan fm En vanavond gaan wij het hebben over Italo Disco. En natuurlijk weer met onze expert Erjan Saxen, uh, die ook uh, 3 februari, allereerste keer heeft verteld over Italo Disco. En uh, we gaan op dezelfde voet verder, we gaan weer mooie Italo Disco muziek draaien en we gaan er nog meer van, van horen. De vorige uitzending was uh, woensdag 3 februari 2021, Ja, dat is al een tijd uh... geleden hè? Ja. We zaten we nog midden in een lockdown? Hè? Dan uh, Hadden we, ja. we nog niet eens een avondklok? <laughs> nee, <laughs> ja. inderdaad, je ja, nou iets zegt. Ja. En nu ja. is het mooi weer en uh, zien we de mensen op het strand. En, uh, klopt, als we hier naar buiten kijken. Ja, ja precies. Hè? Dat ja. past ook heel goed uh, bij de Italiaanse disco Ja, zeker. Want we hebben net uh, eerst een gehoord: Albert One, Hard of Fire, uit 1985. Ja, dat klopt. Of moeten we eens een stapje teruggaan en nog even herhalen wat Italo Disco is... en wat we in de eerste aflevering een beetje verteld hebben en te weten zijn gekomen? Ja, ja, ja dat is, dat, uh, voor de introductie is dat uh, goed. Hè? Ja. Ja, uh, even kort dus de samenvatting van vorige keer. Hè, dus, uh, Italo Disco is uh, ja, ontstaan uit een mainstream disco. Uh, de oorzaak was uh, dat uh, in uh, Italië veel Amerikanen uh, ge gelegerd waren. Hè, dus vanwege ja. de, de, de basis die daar uh, zijn. En uh, die brachten hun eigen muziek mee. Hè, dus zeg maar de, de mainstream disco. van dat moment hè, dus, ja hè, dus de, vooral vooral de zwarte artiesten en um, ja, de, de, dat werd in Italië niet zo goed opgepakt. Om, omdat uh, ja, Italië is, een, is net als Duitsland een beetje een, een kunstman in het land. Uh, ja. Als je daar uh, onder het niveau van de Romeinen uh, blijft en uh, onder de, de hele grote artiesten, ja, dan, dan word je gewoon niet gedraaid. Maar ja, door die Amerikanen met hun eigen radiostations werd het, werd het toch gedraaid. En uh, ja, verspreidde zich, verspreidde het zich. In de jaren 70 kwamen daardoor ook uh, Italiaanse artiesten uh, in de ja, in, in, in, in picture. Yes. En zijn er ook Italiaanse artiesten naar Amerika gegaan, die daar ook wow. samengewerkt hebben met de Amerikanen. Ja. Ja. En um, ja, begin jaren 80 was er een band, Cano, uh, die um, ja, zeg maar de, de, de, de sound heeft uitgevonden van de Italo disco. Ja, ja. Want eigenlijk de, de, de opkomst van de synthesizer was daar ook nog belangrijk. Hè, want het een nieuw ja. instrument, wat ook uh, niet door de, de, de traditionele artiesten werd ge, uh, gebruikt. En um, ja, dus jonge artiesten die daarmee aan de haal gingen. En um, ja, we zullen zometeen ook het nummer Plastic Doll uh, horen van Dharma. En uh, ja, dat is eigenlijk een van de eerste echte Italo-platen. Oké, okay, ja. Ja, ik heb wel een beetje terug feedback gegeven op de uitzending toen de tijd. Wat ik ook hoorde, dat het dus uh, heel veel in Spanje gedraaid is. Klopt, heb ja. Begrepen? En vanuit Spanje is het eigenlijk via de vakantiegangers hier in uh, Nederland terechtgekomen. Klopt, ja. Klopt, ja. En is dus iets direct, direct in Italië. eigenlijk, uh, ja. Dat verschilt een beetje per land. In Nederland werd het ook weinig zo op de radio gedraaid, maar ja. op een gegeven moment werd er natuurlijk wel om gevraagd en um, door, ja, werd ja. Het ook door de platenmaatschappijen ja. wel uitgebracht. Ja. Nee, maar het is, het is wel een beetje met een omweg geweest. Oh, Oké, okay. nooit direct. Nee. nee, nee, nee. Ik denk ook niet dat hij ooit een nummer in de Nederlandse top 40 heeft gestaan, of wel? Jawel, ja, ja. toch wel, ja. Oh. Een, aantal, een aantal artiesten. Ken Laszlo, die we straks nog okay. tegenkomen, helemaal aan het eind yeah. uh, Met Tonight bijvoorbeeld. Silver Pozzoli met uh, Around My Dream. Okay, ja. En zo zijn er nog een aantal meer. Hè? Maar ja, zijn er zijn misschien enkele tientallen platen uh, ja. geweest. Die dan. Uh, ja, ja, ja, volgens mij. Uh, ja, ja, Baltimora. Baltimora Tarzan Boy. Dat is de enige nummer één-hit, volgens mij. Tarzan Boy. Boy. Is dat ook Italo <laughs> maar, Disco? Ja, dat is ook oh. Italo Disco. Oh, Oké. Okay. Ja. ja. En je zei ook vorige, want uh, de laatste vraag weet ik nog wel. Wat heeft het te maken met Zandvoort uh, of zo, hè? Ja. En toen kwamen we ook bij een plaatje uit, toch. Uh, wat met zand voor te maken? Of met, de, met de, zand, de zon, de zee en de strand of zo? Ja, no, Famos no. la Playa. Ja, Famosa a la Playa. Ja, Precies. Ja. Dat is ook, da da ja. is ook Italo Disco. Dat is ook Italo Disco. Dus zometeen gaan we ook uh, Riguera, uh, No Dinero horen. Ja. Hè, van dezelfde band. Oké. Okay. En ja, ja. Ook, ook, ook dat speelt zich voor een deel op het strand af. <laughs> dus en iets <laughs> anders wat ik me kan herinneren. dat uh, uh, Er was een Duitse producer. Dat was ook belangrijk, toch? Ja, uh, toen op een gegeven moment de Italo-disco in Italië uh, uh, uh, wat, wat groter werd. Ja? Um, ja, toen, toen, toen, toen bleef dus enigszins bij, bij Italië. Maar er kwam in Duitsland iemand die heette Bernard Mikulski. Ja? Die richtte een, een label op ZX Records. En uh, die zag daar wel brood in. En die oh, begon... Okay. Uh, albums uit te brengen... Verzamelalbums albums... met die Italiaanse platen... en ook mixen... Hè, waarbij die dus uh, zeg maar... tien of twaalf van die nummers... achter elkaar mixte... Ja, stukjes ja. eruit... En dat werd onder de naam Italo Bootmix uitgebracht. Ja. En uh, ja, zo uh, eigenlijk is hij de uitvinder van de, van de term Italo Disco. Oh, ja, want okay. in, in, ja. dat hebben we aan hebben we naar hem te danken. Ja, ja, ja okay. precies. Want uh, ja, in, in Duitsland werd, werd die stroming daarvoor uh, Disco Fox genoemd. Disco dus, dus, Fox. Oh. Ja, dus om um, <laughs> de foxtrot ja, ja. op te dansen. Oh, of daar die fox. Ja, ja. Die fox, ja. ja. ja. ja. Goed, doorgaan naar het tweede nummer. Dharma, Plastic Doll, waar je het net ook over had. Precies, dus dat is een van de eerste Italo-platen. Je, je hoort het ook een beetje. Het uh, is nog een beetje uh, de, de ruwe sound, hè. dus, dus ja. nog niet, niet die warme mel melodieuze sound die je. Uh, Later, oh, okay. later, ja, ja. Ja, in latere jaren eigenlijk. Dat komt in 1982. Zag. En toen was uh, Italo Disco een beetje in opgang eigenlijk. Ja, ja. Precies. Ja. Maar door deze platen en door de platen van, uh, van Kano... Um, ja, ontstond er kennelijk een soort bubbel. Of, ja. of, of, of, of een soort... ...vonk in het kruidvaart, moet ik misschien wel, ja, wel, wel, wel tuurlijk, zetten. Ja, en, en, ja. En, ja eigenlijk in, in 1982 en in 1983 uh, explodeerde het. Echt uh, heel okay. veel nieuwe mensen die, die ook daar, zich daarmee <laughs> uh, gingen bemoeien. Ja, daar komt ie. Oké, okay, mooi nummer weer van uh, Dharma Plastic Doll. En je zei nou, het is eigenlijk begonnen door uh, de muziek van die Amerikaanse militairen daar in, uh, in heel Italië. Ja. Maar het, het komt wel uit Rome eigenlijk, hè? Italo Disco. Of nou ja, eigenlijk niet, niet. Zeker de, de lijst die we nu hebben, ja? is eigenlijk meer een, een Milanees feestje. Oh, oké. Okay. Yeah. Dus uh, Noord-Italië, je ziet dat, dat veel van, de, van die labels. Hè, want ja, yeah. die, ze zaten eerst dus met het probleem. Um, hoe, hoe krijgen we die, die, die platen überhaupt op, uh, uitgebracht? Hè, zeg ja, maar. Tuurlijk, um, ja. Ja. Je moet wel een, uh, een muziekmaatschappij hebben die dat, ja. die, die dat wil uh, uitbrengen. Ja. En dan zie je dus eigenlijk dat de traditionele muzieklabels. Uh, zeggen van nee dat, dat hoeven we niet zeg nee, maar dat ja, ja, was ja. één uitzondering dat was Baby Records ja. waar ook uh, Albert One in het begin op, op oh, uitbracht en ik zei natuurlijk hè ja maar goed dat, dat kwam dat was pas later zeg oh, maar oh, okay, hè vandaar, uh, net, ja. dat was pas dus 83, pas zeg maar um, maar er werden dus ook speciale labels opgericht He, dus we, we zullen straks nog wat tegenkomen. Saifam bijvoorbeeld. Van um, Mauro Farina en uh, Giuliano Crivalente. En um, ja, Timer Records bijvoorbeeld. is ook typisch zo'n label wat, wat, wat opgericht is voor, uh, voor de Italo Disco. En uh, toen, uh, ja, is, wat, wat je dus wel ziet, is, is dat eigenlijk die labels allemaal een beetje in het noorden van Italië hier, uh, ja. zitten. Ja. Maar uh, sommige van die artiesten komen natuurlijk ook gewoon uit Rome of het, uh, het zuiden. Ja. Ja. ja, en uh, wat je dus wel ziet is dat er elk jaar een, een festival is in Sanremo. Oh, natuurlijk, ja. En, ja. Uh, ja. Maar wat je dus eigenlijk daar weer ziet is dat uh, de, de, de, zodra het een beetje dansbaar wordt... dan, dan wordt ja. het al gauw uh, ja, uh, niet geprogrammeerd daar. oké. Okay. Uh, dus de, ja. de, de Italo-disco-artiesten zijn daar ook. oké. Okay. Ja. ja, geboycott is misschien een groot ja. woord, maar... <laughs> een, een, een enkele plaat, als ze een keer een rustige ja, ja, plaat ja. Uh, ja. uitbrengen dan, dan ja. kon het wel, maar die niet, nee. Maar ik, ik wil eigenlijk uh, de vraag die ik nu ga stellen voor later bewaren, Maar ik ga hem nog toch meteen stellen. Hè? De winnaar van het Euro Songfestival. Hè? Manus Kim met uh, City A e Buoni. Buoni. Dat is geen uh, Italo disco. hè. Dat is gewoon nee, een mooi, is, lekker popnummertje. Ik, ik, ik zou dat met jij ook een beetje richting de hardrock... Uh, de hardrock? Wow. Ja, het, oh, is, ja. Is, is, is, is, zoals ze eruit zien, in ieder geval ja. wel. Maar. Vond je mooi, vind je het een mooi nummer? Nah, nee, nee, nee, het, okay. het, het, het, het is niet. Maar ik, het is niet jouw smaak. Het, het was wel origineel, zeg maar. Ik had ook niet verwacht dat deze zou winnen. Mooi, ik vond het wel mooi, ook. Vond een van de mooiste nummers, dat wel. Uh, ik heb dit keer wel gekeken voor het eerst sinds jaren eigenlijk. En ik vond het vooral uh, de show eromheen. was eigenlijk knap, hoor. Ja, ja, erg mooi. Ja, ja. ja. En goed. En ik denk ook dat dat iets is wat uh, ja, waar de, de, de Amerikaanse en Engelse artiesten ook echt een beetje verschillen... van de, de Italiaanse artiesten, ja, zoals dat hier bij okay. de Italo Disco was. Hè? Dus, ja. de, de, dus de shows zijn natuurlijk alsmaar geavanceerder geworden. Ja, grootste, dus, ja. ja, belichting, ja. Eh, dansers, dan, dan, ja, de, ja, effecten ja. zeg maar. Nou ja, en dat, dat was voor die kleinere artiesten natuurlijk... <laughs> nee, dat is niet te doen, nee. Niet, nee, niet, nee. niet, niet te doen, dat klopt, nee. Dus, maar ja, ja. Het, het is, vorige keer heb je het volgens mij ook al gezegd... het is wel groot geweest eigenlijk, Italo-disco. Ja, het, het zat ja. in de Verenigde Staten aan toe. Hè, dat, ja. uh, maar zeker ook in Oost-Europa. Oost-Europa, uh, ah, ja. Want ja, uh, ja Oost-Europa ja. was toen nog echt uh, Oost-Europa. Dus, ja. dus uh, achter, achter de muur. Achter de uh, ja. Uh, ja. daar werd niet zoveel... Uh, Engelse en Franse muziek gedraaid of Amerikaanse nee. muziek. Maar ja, het disco wel. Ja. Bijvoorbeeld in, uh, in Hongarije en in uh, Joegoslavië had men ja. wel toegang tot uh, de Italiaanse muziek. Oh, oké. Okay. Ja, en, apart, inderdaad. Ja. Ja, ook, op, ja, die was er dichterbij misschien. Die konden ze misschien ontvangen. Zo op, uh, uh, op uh, uh, ja, ja, ja, ik, ik, ik ja. weet niet of, of, of, of de dat, uh, dat, uh, discotheken daar en al die vakantieplaatsjes in, oh. in Istrië en zo, ja, die ja. zullen ja. hun en toch wel uh, gewoon via de... Uh, ja. Italië is, is daar heel dichtbij en natuurlijk. Bij aan de overkant van het water. Ja, dat klopt, ja. Ja, ja, dus, ja daar um, zit ook wat in inderdaad. Ja. Ik denk dat... De, de, kijk, er zijn, maar toen natuurlijk ook al best wel veel mensen die naar... Um, uh, Joegoslavië op vakantie gingen Klopt. He? Ja. Dus die, uh, die, ja. die namen dat soort muziek natuurlijk ook gewoon mee. Hoewel uh, ja, ja, ja, ja. als ik op vakantie ga, dan heb ik geen muziek mee. Hoewel wel mijn mp3'tje, maar die ga ik niet afdraaien in de disco. Nee. <laughs> ja, maar goed, kijk, wij zijn ook geen 25 meer. Of... Oh, oh, praat over jezelf, <laughs> hè? <laughs> Nummer 3. Regeren, dineren of sketch. Ja, inderdaad. Ehm... Uh, um... De rigera uh, bestaat uit, uit, uit twee mensen. Hè, Stefano Ricci en Stefano Rota. Allebei ja. uit uh, Milaan. En uh, die werden onder de hoede genomen door een, een ja, mainstream uh, artiesten. Zeg maar de, de La Bionda Brothers. Ja. Die in, in de jaren 70, eind jaren 70, eigenlijk een van die artiesten waren. Die ook... Uh, ja, uh, ook in Amerika al uh, ja. bezig geweest zijn. Hè? En uh, die hadden ingangen bij de grote platenmaatschappijen. Oh, okay. ja. Vandaar dat ja. de, de, dit nummer uh, meteen een, een, een, een, ja, eigenlijk overal te horen ja. was. Hè? Okay. Uh, nou, laten we eens gauw uh, gaan luisteren en daarna wat meer over vertellen dan. Hè? Precies, hier ja. komt hij. Dit nummer is eigenlijk dat er gebruik gemaakt wordt van scratch-effecten. Dus zeg maar dat je uh, um, met de hand de, de plaat heen en weer beweegt. Ja, en, en uh, scratch, ja. ja. En um, ja, dat, dat kwam, op een gegeven moment hebben ze dat in Amerika uitgevonden. Heel veel die rappers volgens mij, toch? Ja, precies. Dus het verhaal is daar is dan misschien ook weer hè? Die, die eerste... Um, uh, synthesizers die waren heel erg duur. Hè? Maar tegen 1983 ongeveer kwamen ja, ja. de eerste tweede handjes okay. op de markt. En ah, toen, ja, ja. toen ja. werd dat betaalbaar voor ook, ook okay. de, de, de, ja. de, de rapartiesten en zo. En, en die gingen we, ja. he helemaal ja. uh, aan, het, aan het experimenteren met van alles en nog wat. En, en dit, dit zijn eigenlijk een beetje de, de eerste special effects. Ja, ja. Hè, die in platen. Ja. Hè? En natuurlijk no tango dinero. Ik heb geen geld inderdaad. Ja, ja ik heb no geen tango. geld. Geen geld. En, ja. No tengo dinero. <laughs> Precies. Bam, bam, bam, bam. Nou, ja, deze plaat was in 1983 een van de zomerhits van, ja. van het jaar. Ja, ik ken, en, ken uh, hem wel, ja. Later is hij hier zelfs ook gekofferd door de havenzangers. Ja, in het Nederlands. Dat is ook een ja. ja. Nee, dus uh, ja, hoe, hoe klein kan de wereld uh, kan zijn? zijn maar, ja, uh, ja. Uh, hier gaat het ook een beetje om, om de tegenstelling tussen, uh, tussen de Agemeen en Rijk. Ja, en wat ook opvalt aan deze plaat is dat hij in het Spaans uh, gezongen is. Oh, no uh, Tengo en, dinero. Juist, geen Italiaans denk ik. Hè? No Tengo dinero. Uh, nee, dus uh, ja, waarom dat ze dat hebben, hebben gedaan? Ja, misschien ook, zoals je net zei, hè, dat uh, Spanje dus een, een belangrijk vakantieland ja. was... Hè? Uh, in de Misschien ook, ook om de tekst dat het uh, toch beter klinkt. Hè? Ik weet niet hoe het in het Italiaans uh, Geen geld, ik heb geen geld. Ik zou niet weten. Nee. Maar misschien in Spanje... Ja. Spaans. No tengo dinero. Ja, het, het klinkt lekker, het klinkt. Precies, Je hebt meteen ja. al een deuntje eigenlijk. Hè? Precies, ja. Dan komen we bij, bij de vierde plaats een beetje. Hè? Denk ja. ik. Nico Band. Let's. Nico Band. In de omgeving van Bilaan. Uh, er zaten een aantal broers die. Um, dus ook Italo disco schreven. Ja. En um, ze wisten op een gegeven moment uh, een, een dame aan te trekken, Dora Caraviglio. Ja. Um, die, ja, eigenlijk net zoals Albert Wan, de, de, de mannelijke, de, de vader van de Italo is. Ja. Is. Um, Dora, de, de, de, de mama van Italo, zeg maar. De die mama, on, on, ontzettend veel platen heeft gemaakt, uiteindelijk. Onder haar eigen naam, maar, maar ook uh, onder allerlei aliasen. Ja. En uh, samen met de broers uh, Nicolosi heeft ze uh, de band, de band Novecento opgericht. Oh, dat is ook een bekende. Heel efficiënt, oh, ja. ja. En, uh, maar ja, onder de naam Nico Band, hè, dus afkorting yeah. van Nicolosi, uh, is er eigenlijk maar één nummer. En dus ja. dat is eigenlijk wel ja. jammer, want dit is wel een... Um, Je vindt het wel een mooi nummer. Ja, ja en ze ja. Dus dus hadden yourself, er wel... Ja. Uh, er wel uh, ja, misschien ja, ze leven allemaal onder Dus het kan best zijn dat ze dus ook <laughs> nog wel eens aan een nieuw, uh, een nieuw avontuur beginnen. Zeg nou, misschien me. moet je ze eens dus bellen. <laughs> misschien ja, moet je ze eens dus ja, bellen. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik vind het toch weer knapper. Ook uh, uh, toch die eerste uitzending in gedachten en wat nieuwe. Je weet er ontzettend veel vanaf, hè? Ja, nou ja. Huh? En hoe is dat, dat gekomen? Ja, Je hebt het al verteld, maar misschien nog een keer voor de nieuwe luisteraars. Hè? Voor de nieuwe luisteraars, ja. Uh, waar is het allemaal begonnen? Hè? Kijk. Uh, de, de, de, toen, toen deze muziek uh, hot was, ja, toen, toen hadden we nog geen internet natuurlijk. Hè. Toen, nee. toen, toen zaten we in, de, in, in het begin van de jaren tachtig. En uh, heel veel platen waren niet verkrijgbaar in Nederland. Hè. Dus het, nee. alles liep eigenlijk op een gegeven moment via een aantal import platenzaken. Ja. In Rotterdam en Den Haag uh, met name. Oké. Okay. En. Um, Radiostad Den Haag, eh, als, als bekend eh, ja, te, ook nog tegenwoordig bestaan, ja, eh, eh, ja. die, die, die draaide heel veel Italo. Maar de informatie eromheen was er eigenlijk nee, nou, nee. Eh, niet. Hè, maar er was een vanaf 1986 is in eh, een Marcello uit Den Haag is een, een blaadje begonnen. Eventy dat Zuro. ja, dus de blauwe wind, ja, waarin die alle nieuwe producties en ook soms een plaat van de week, een plaat van de maand, zeg maar. Wordt top 40 op papier. En je hebt je meteen geabonneerd eigenlijk. Ja, allemaal nog. Abonneren ging haast niet, zeg maar. Maar tegenwoordig is natuurlijk alles op internet te vinden. maar ja, tegenwoordig de platen zijn natuurlijk op op, op, op YouTube en op Spotify... Uh, allemaal wel, uh, wel beschikbaar. Ja, en, wel, ja. ja maar en, toen het tijd niet meer. Maar ja, dat ja, je dan toch in aanraking... Ja, ja toen je to in Delft kwam... toen ben je er voor eigenlijk voor het eerst mee in aanraking gekomen. Ja, eigenlijk, in eigenlijk ja? iets eerder al. Oh, he, in, okay. in Inschede. Maar ja, daar da da da kwam, da kwam maar heel weinig... Uh, van, van dat soort muziek uh, voorbij ja, ja. eigenlijk. Toen ik in Delft studeerde, waren met name de Westlandse jongeren bijvoorbeeld, en de jongeren in Den Haag en Rotterdam en Soetermeer en zo, daar, daar, daar leefde het allemaal. Westland ook, ja, vind je ja? En die hadden ook, ja, zeg maar, okay. overal die, die illegale radiostations. Hè, dus ja. als dan s'nachts of s'avonds, om twaalf om uur de, de West gewone Westland, radio, ook, ja. dus um, ja. Uh, um, ja, zeg maar, na het weer Helmers uh, op slot ging, dan, dan, dan dan was er een, een, een, een heel scala van illegale radiostations. <laughs> en dan uh, ja, kon je, kon je ja. Italo uh, horen oh, wat je, uh, ja. zolang je wou, zeg maar. Ja, toen, toen stonden ze nog niet de hele nacht uit, hè? Nee. Nee, om nee. 12 uur ging het dicht zei je, inderdaad. Ja, ja, ja. Het zijn, inderdaad. Precies. We zijn dat allemaal snel vergeten. Hè? Want je zegt ook dat in 1950 dat nog geen internet was. Blijkt ook al jaren. Jaar geleden. Oh, ja. Ja. Je kan je geen leven meer zonder internet voorstellen, ja. Goed, okay. hier is hij uh, met de show. For a night, we we'll rock you for a night. We we'll rock you for a night. Let it show, let it show, let it show us again. Let it show, let it show, let it show us the world. Let it think, let it, it think, let, let, let it think about me. Let it show. Let For We rock you for a night again We rock you for a night We rock you for a night We rock you for a night again There's people on the streets Just running everywhere They don't know you, they don't see you They don't know what you can do Cause you're too close, make it right Make the best you can But remember now, that's the life and that's what you got We volgende plaat, hè, dus ook van... Uh, de, dezelfde schrijvers, maar dan... gezongen uh, door... Elisabetta Panchera, Ja. Uh, Sophie Broken Tail. Uh, ja, Sophie... Uh, en, en ook, uh, je hebt nog een andere... zangeres, Roos. Ja. Uh, maar eigenlijk zowel Sophie als Roos bestaan eigenlijk niet. De, de, de, dat is, ah, tenminste, okay. in, wel in de zin, ze bestaan wel, maar... Tuurlijk, ja, het, ja. Uh, um, ze heet anders. Bij elke plaat die eruit gebracht wordt, is het een andere zangeres, zeg maar. Oh, ah, oké. Okay. Nou, okay. Ja, de, de, de, dat, dat is ook weer typisch misschien. Dan, hè, dan heb je wel dezelfde schrijvers misschien. Hè, dus, ja. dus die, die, maar die brengen dan... Die in een mee, soort, ja. soort bepaalde merknaam ja, ja, ja, ja, ja. uit. Ja, een beetje wat, wat Bonnie M misschien ook deed. Ja. Of uh, klopt, he, ja, ja. Al, al die uh, uh, Milli Vanilli he, bijvoorbeeld. Ja, klopt, ja, ja. Dat Heet zijn dat, meer van die marketingbands inderdaad. Ja, klopt, ja, klopt, Precies, ja. die, die dan op een gegeven moment door hele andere mensen gezongen ja, zo, werden. Klopt, zeg maar. ja. Nou, Bonnie M was het inderdaad die, die Duitse producer die, die zong de mannelijke partijen. Behalve als ze optraden. Dan deed hij uh, Bobby Verrel die song natuurlijk. Hè? Want Moest die, die producer ging niet, ja, niet <laughs> elke keer mee. Nee, ja, ja. Dus, uh, ja. dus als je naar een live concert ging, dan hoorde je Bobby. En op de plaat hoorde je ja, die andere. Ja. Heel, uh, heel, heel, ja, hele vreemde constructies. Maar, ja, ja, goed. Nou ja, maar in ja. de studio kan natuurlijk uh, veel meer. Hè? Dus, uh. ja. En de partij van Bobby Verrel was natuurlijk niet zo moeilijk hè. Mabuker. Ja, of zoiets. Precies. Nou ja, ja, goed. Zo, zo, zo, erg, zo bond hebben ze het hier eigenlijk dan ook nog weer niet gemaakt, <laughs> zeg maar. Dus, uh, nee, nee, nee, Hier hebben we alleen maar uh, Elisabetta Panciera. En uh, die heeft uh, nog wel een paar andere platen gemaakt. Ja. Uh, Bibi Bonsai. Bonsai. Uh, Pinch of the Night, ook in, in 1985. is ook een bekende Italo-plaat. Oké, okay, Die we yeah. nou, van heel vandaag niet kunnen draaien, maar... Nee. Maar ja, hier gaat het ook weer om de liefde, natuurlijk. Een gebroken, gebroken relatie, ja. ja, natuurlijk. Je zegt, die hebben we niet hier kunnen draaien... maar ik heb ook nog het idee om een Spotify-playlist te maken... voor elke uitzending, hè? Ja, En dan misschien wat extra ja. nummers erbij zetten of zo. En dan, ja Of tips of zo, dat is, Precies. dat is ook wel leuk, ja. Ja, ja geen probleem, dus dan... Nee. dan Gaan we dat eens doen, ja. Dat is misschien wel een goed idee. Ja. Goed. Hier komt hij dan. Sophie Broken Tail. platen. Ik vind het vrolijke, opgewekte muziek, een beetje zomermuziek. Ja, zeker omdat het nu ook buiten mooi weer is. En, ja, het doet je veel aan de zomer denken. Ja, dat klopt. Ja. En Wat me ook opvalt, dat ze weinig Italiaans zingen. Dat zou je toch denken, Italiaans. Disco, een beetje Italiaans. Ja. ja, maar het is toch een beetje een bredere markt, denken ze. En dan huppakee, gewoon een Engels zingen. Ja. Ja. Precies. ja. Dus, dus Ze hebben wel in, in de jaren zeventig, zijn ze natuurlijk met. Met Itoua's begonnen. Hè? De, ja, natuurlijk. Ja, kwamen ze. Uh, toch wel achter dat ze, als ze een grote bereik wilden hebben, dat ze dan uh, toch in het Engels moesten zingen. Maar ja, goed, ja. Dat, dat gold in Nederland natuurlijk uh, net zo. Ja, tuurlijk. Dus ja. En ja. Uh, ja, als je dan ziet uh, wat wij wat in Nederland aan, aan bands hebben uh, ja, gehad hè, in, in die ja, tijd. Ja. Die tijd ja. hè? Dat begon natuurlijk al bij bz in zo'n beetje. Een <laughs> die zongen in het Nederlands? Hè. Ja, deels ook wel. Ja, ja, ja. uh, ja, in het Engels natuurlijk hebben ze ook nogal gezongen. Ja, ja, precies. Klopt, ja. Ja, maar dat, dat het ook best moeilijk is. Is om, uh, om Engels uh, accentloos te... Ja. ja. ja. Maar ja, dat moet je misschien ook niet proberen. Want ik hoor ook wel eens dat wij wel eens uh, als Nederlanders de verkeerde Engelse woorden gebruiken. Zeker. En dat ze ja. dan helemaal niet snappen. Ja. Here's <laughs> the range, cats and dogs en dat, ja, <laughs> dat soort dingen, ja. <laughs> Je moet niet alles letterlijk vertalen, Nee. Uh, nee. Uh, nee, dat is moeilijk hoor. Ja. Nee, dus, uh, maar goed, als je dan een paar native speakers uh, in de club hebt. Ja. ja die kunnen natuurlijk uh, ja, corrigeren in ieder ja. geval. Ja. Hè? Dus uh, ja. Ja. dat is eigenlijk een beetje zoals ze het hier aangepakt hebben. Dan. Ja. ja, dat is wel slim. Uh, ook gewoon mensen uit Amerika over laten komen. En gewoon laten inzingen, ja. Ja, ja, ja en, en omgekeerd ook. Dus Italianen, die dus in... Uh, ja. In, in, in de USA met name ja. bezig waren. Ja. Of in, in New York, England. Little Italy en dan heb ik ja Ja, ja Italianen zijn overal. Hè, en anders dan, uh, is de pizza ook niet zo ver gekomen? Dat uh... is waar, ja. ja, ja. <laughs> ik heb wel eens gehoord dat pizza niet echt iets Italiaans is of zo. Ja. Het is ten eerste een voorgerecht, hè, wat we ook niet snappen. <laughs> ja, dat, dat, ik denk dat je daar. Uh, ja. de, hoe heet het? Lasagna bedoeld, toch? Nee, lasagna okay. is voor voorgerecht. Ja, ook. maar pizza toch ook, ja? Is misschien, pizza een hoofdgerecht, ja? Ja, misschien, okay. ja. We okay. moeten het Italianen maar eens vragen. <laughs> nou, misschien Italiaan nog luistert. Uh, laat Toe het ons weten. ja. Laat het ons weten. <laughs> maar mooi nummer weer, hè? Ja, en de, de volgende is uh, dan uh, niet een plaat uit Italië, maar uit, uit Frankrijk. Aha. En uh, ja, de, de band uh, Monte Cristo uh, komt uh, ja, denk ik uit, uit, uit Parijs. Ja. Uh, ja, eigenlijk uh, gaat het al iets, iets eerder terug dan, dan die 1986 dat ze dat ze die plaat Lady Valentine gemaakt hebben. Ja. De, uh, ze be beginnen in 1981. Al onder de naam Magazine Sixty. Oké. Okay, yeah. En uh, daar hebben ze een, een, een paar plaatjes gemaakt. Um, Donkey Short en Pension Oh ja, die kennen we ook natuurlijk. Ja. En ja. Uh, yeah. ja, de, de band bestaat uit Dominique uh, Regia Corte, yeah. die, het lijkt wel een Italiaan, <laughs> yeah. en uh, Jean-Luc Drion. Trion, ja. En uh, die Jean-Luc Drian, die, die moet je echt een beetje in de gaten houden. Die heeft in, in 19, hij is geboren in 1945. Oh. En uh, nee, hij was in, in 1960, vanaf 1960 ongeveer actief al uh, in, in met muziek. Onder andere uh, met Claudia Cardinale. Jo, die ja, dat ja. ja, uh, ja, ja, klopt. Filmster natuurlijk. Ja. En in de jaren uh, 70 en 80 heeft hij onder andere ook geschreven voor. Nou, je raadt het niet. Benny Nijman, echt waar, Benny <laughs> Nijman. <laughs> ja. En, ja. Uh, dus, um... maar daar heb je wel gelijk in. Omdat we al we, we eerder verteld een hele hoop Nederlandse of vertaalde uit uh, Nederlands liedjes zijn uit Italië gekomen. We hebben best veel van Italiaanse zangers gekopieerd hier in Nederland Zeker. vertaald en. Huppakee, ja. ja. ja. Nou, en voor Franse muziek geldt dat natuurlijk ook, he, van natuurlijk, de, ja. ja, precies, ja. al die chansons ja. en, en, en zo. He, dus. Uh, ja, en um, deze plaat Lady Valentine... die had uh, Jean-Luc Drion... die dus eerst zelf opgenomen, zeg maar... Ja. Uh, met een vrouwenstem... En, en als gewoon een popplaat met, uh, met piano. of uh, een vrouwenstem deed hij een vrouw uh, Nee, daar had hij een zangeres voor gehuurd. oké, ja. Of tenminste, denk ik dan, hè. <laughs> Dat weet je niet, naar. <laughs> en uh, in, in 1986 bracht hij dit nummer dus uh, ook uit... Oh, okay. uh, dus, ja. Zeg maar, maar dan in een wat meer Italo-uitvoering. Ja, ja. En um, ja, hij heeft dus, uh, ja, zeg maar, onder de naam Monte Cristo nog een, een aantal uh, meer singles gemaakt. En ook een, een LP, zeg maar. Oh, okay. dus, dus ja, uh, ja. ja dat, dat, dat dus is ook niet altijd vanzelfsprekend. Hè? Want sommige artiesten die. Uh, die komen niet verder dan, dan, dan twee platen. Maar ja, die, die, die, ja. je, hebt, je hebt toch ook wel die, die echt wel uh, ja, meer, meer, meer, ja. meer werk hebben genoeg om, uh, om ja. Ja. Uh, in ieder geval een album. Te, uh, dus je te hoeft te niet filmen. uit Italië te komen om een Italo-disco te maken? Ja. Nee, zeker niet. Nee? Hè? De, okay. Zo straks uh, ook nog wat andere voorbeelden uh, van horen, um, zeg maar. Ja. Ja. Maar Frans is natuurlijk ook wel bepaald, ja. ja. Ja, en ook, ook Fransen, die kunnen ook wel in het Engels zingen. Hè? Alleen, uh, uh, ja, nog moeilijker. Ja. Laat, Laat maar eens horen. Laat maar eens horen. Christen met Lady Valentine uit 1986 alweer. Ja. Maar je kan niet horen dat het Frans is, inderdaad. Dus de, de, de, de, de uitspraak is goed. Ja, ja, ja denk ik ook. Hè. Dus, uh, nou, dan hebben we nu nog een laatste nou, vraag. Even nog toch, even hm? toch over, uh, over de tekst een beetje. Want Lady ja. Valentine, ik begrijp dat ze. Uh, over uh, onbereikbare liefde gaat. Op Valentijnsdag kan je iemand zomaar een brief sturen of zo, hè? Precies. Ja, dus dus uh... <laughs> een beetje onbereikbare liefde of zo. Ja, ja Dat is toch het idee achter Valentijnen. Uh, iemand waarvan je verliefd op bent die het nog niet weet, hè? die. die een beetje ja. incognito over het sturen. Ja. Precies, ja. Ja? Ja, ja. Dat is wel heel spannend. Ja, heel spannend, ja. Ja, ik, uh, ja, ik, ik weet ook niet of... of, of ja, dit, aan de ene kant is het ons opgedrongen door de, door de, de commissie de, ja, ja, ja. vanuit Amerika, maar ja. ik, ik heb ook niet, niet het idee dat nou veel mensen er nou echt uh, met falen tijdens de dag zo'n zo, zo, zo briefje sturen, zeg maar. maar dat, ja, niet naar uh, een onbekende liefde, maar het, het, het wordt wel steeds groter, hoor. Ja. Als je een geliefde hebt en je vergeet Valentijnsdag, nou dan. Ja, uh, ja, ja. <laughs> ja precies. Dan, dan, heb, je, dan heb, je ook heb je wat uit te leggen. Je wat uit te leggen. Of als ze opeens briefjes krijgt van. Ja. <laughs> allemaal ja, uit te leggen, ja. <laughs> ja, precies. Ja, je moet wat zuur zonder handtekening. En dan moet zij een beetje raar natuurlijk. Over oh, wie zou die zijn, Over wie zou die dus hem zijn? Nee. <laughs> maar daar gaat het nummer dus over. Nou. Precies. En Monte uh, ja. Cristo is natuurlijk ook een bekende, ja. Ja, ja, ja, ja euh, tenminste, euh, wat, wat, weet, jij, wat weet, weet u van Monte Cristo? Ja, dat is toch uh, die man die op zijn eiland zat en die daar daaruit ontsnapt of zo, hè? Ja, ja, dat, Monte was, uh, ja dat is Robin, Robinson, toch? Robinson Crusoe. Nee, dat die kwam op een uh, verlaten eiland ja, en die ja. werd door allemaal kleine mannetjes vast. Maar. Maar Monte Cristo was, ja, dat was zo'n. Een, uh, een man die, ja, die is onder, werd in de gevangenis gezet. Nou, natuurlijk hij had het niet gedaan of zo. En, uh, ja, daar is hij uit ontsnapt. De Graaf van Monte Cristo, zo heet mm -hmm. het. De Graaf van Monte Cristo. Het ja. was een kinderboek, kijk, ja. ja. Komt dan maar boven. Kijk eens aan, dan heb ik weer wat te lezen Hoopte de terugweg. De Graaf van Monte Cristo, ja. Precies. Kijk, het komt niet vanzelf. Het komt niet zomaar ergens vandaan. Nee. Dus gaan we naar de volgende. Ja, ja of, uh, de laatste plaats voor het, voor, het, voor, het, voor het journaal. Dus zo. Ja. Uh, nou, daar hebben we nog weer een exotische serie. We hadden het net over Boniem over de Caribische Sound. En, ja. uh, maar Hier hebben we een artiest uit uh, Trinidad en Tobago. Oh, ook weer niet uit Italië. Okay. Die, uh, die uh, naar Italië ver, ver, verhuisd is, schijnlijk, als, als kind. Mm -hmm. En uh, in de jaren zeventig uh, ook in de reggae-scène uh, uh, terecht kwam, ja? echt. Uh, daar, uh, ja. ja, uh, ja. Wat, wat toen eigenlijk ook een beetje opkwam hè, met uh, allerlei reggae-artiesten. Uh, um, ja, uh, Bob Barn, natuurlijk, met zijn broek. Precies, ja. ja. En uh, mediojaar jaren 80 uh, ging hij uh, Italiaanse disco uh, muziek uh, maken. Ja. En toen kwamen we met een heel andere uh, sound. Ja, ja. En, natuurlijk. En hij heeft ook, uh, ja, echt ook weer een beetje een eigen sound, zeg maar. die, die, uh, die, die Oké. Okay. Ja. Dit, dit, dit, dit nummer heeft een, uh, een, een BPM van 122, maar het, het lijkt wel 244. <lacht> ja, ja. Zeg maar dus uh, ja ik, ik vind het zelf uh, de, de perfecte plaat voor, voor in de, de botsautootjes. In de botsautootjes. Maar het, uh, het, het gaat toch echt ook weer over, uh, over de liefde. Maar nu, uh, ja, als de liefde een keer wel beantwoord wordt... Ja, hè, wat okay. er dan gebeurt, zeg maar. Dus, uh, maar dat kan het heel stormachtig aan toe gaan, hè? Precies de 244 bpm. per minute, yeah. zeg maar. Ja. En uh, de plaat is uh, behalve door Joep Bullen... Uh, ook nog geschreven door uh, Romano Baius en Enzo Valicelli. Ja. En uh, <laughs> die beiden zijn eigenlijk uh, ook weer bekend van ja, als schrijver of, of als zanger, uh, ook weer van andere italo platen. Oh, zeg maar. okay. En de, de titel Alissante is dat nog? Zou dat ook een naam zijn of zo? Ja, een van de regels uit uh, het lied luidt. Uh, She told me her name was Alisant. Oh, oké, okay. dus zo heet ze gewoon, ja. ja. Nou, ben benieuwd. Laat me horen. Tot het nieuws en... Uh, Straks uh, weer terug. Hè? Straks weer terug, ja. Blijft u alsjeblieft luisteren.